Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dekker wil dat er minder kleuters blijven zitten in groep 2. 1 op de 10 kleuters doet groep 2 over, blijkt uit cijfers van de dienst Uitvoering Onderwijs. Vorig jaar waren ruim 18.000 kinderen nog niet klaar voor groep 3. Dekker zegt dat basisscholen maatregelen moeten nemen, omdat een derde jaar kleuteren niets oplevert voor de kinderen. Hij stelt voor dat er verschillende momenten komen waarop kleuters kunnen overstappen naar groep 3. E.ON, het grootste energiebedrijf van Duitsland, doet afstand van zijn kolen- en gascentrales... en gaat zich volledig richten op zonne- en windenergie. De vervuilende centrales worden ondergebracht in een nieuwe onderneming... met een eigen notering aan de beurs in Frankfurt. Ook in Nederland staan kolen- en gascentrales die onder het nieuwe bedrijf gaan vallen. E.ON heeft de afgelopen jaren bijna driekwart van zijn beurswaarde verloren... door de vervuilende centrales die door de opkomst van duurzame energie steeds minder populair worden. In Rotterdam is een rapper opgepakt die een rol zou hebben gespeeld bij de onrust in Tilburg gisteravond. De politie wist daar een vechtpartij te voorkomen, vermoedelijk tussen aanhangers van twee rappers. Een van die twee, rapper Boef, is nu opgepakt. Steeds meer spelers in de American Football Competitie weigeren te staan tijdens het afspelen van het Amerikaanse volkslied, dat voor de wedstrijd wordt gespeeld. Het protest werd een paar weken geleden gestart door de speler Colin Kaepernick die zich zegt dat hij geen respect wil tonen voor een land dat zwarte mensen en andere mensen met een kleur onderdrukt. Gisteravond namen spelers van twee andere clubs in de competitie het protest over. Het weer nog in de ochtend, nog wat mistbanken, maar die lossen snel op. Volop zon vandaag en zomerswarm tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Het is nog altijd erg druk in het midden van het land. Bij Rotterdam staan eigenlijk nauwelijks nog files. Maar wel op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Hilversum en Muiden. 13 kilometer 50 minuten oponthoud. Ruim een uur vertraging heeft het verkeer op de A6 van Lelystad naar Muiden tussen Almere Buitenwest en knap het Muidenberg. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Maasluis, 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Daar is ook een rijstrook dicht. De A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Huizen 6 kilometer. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst 11 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Een half uur vertraging ook op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt rijn -Zweert. Daar is de weg ook weer vrij na een ongeluk. En het is erg druk op de N236 Hilversum-Weesp tussen Straveland en Driemond 9 kilometer.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in CFN. CFN. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Despacito, mami, yo sé que te va gustar. Despacito, mami, yo sé que te va encantar. Mueve, dale, va. Zaterdagmiddag, De zomerdeerd van uh, dit jaar, in ieder geval wat mij betreft. Jordi Elvis, Crespo en Baylaar. Het is even na drie uur, welkom terug bij Zolvent op zaterdag... uur twee met daarin de volgende onderwerpen. We hebben natuurlijk weer Zonfors nieuws in het kort... en we gaan nog even proberen contact te zoeken met Joop van Nes... want die gaan natuurlijk even verslag doen van hoe het er allemaal aan toe gaat. We hebben om half vier hebben de evenementagenda... en ik heb een nieuw leuk onderwerp, Rob. Ja, vertel. Ik kwam een krant tegen... Van 50 jaar geleden. En ik heb even een uittrekseltje gemaakt wat er in die krant allemaal stond. Nou, dat is heel apart. En hoe laat gaan we dat horen? Dat gaan we om kwart voor vier horen. Kwart voor vier. Oké, okay. tot zo. En hier is uh, de single van de Pestadina's. De tributes aan de diverse personen gezongen door de Pescodinas in de jaren 80. Het is groot feest trouwens bij eh, SV Zalvoort vandaag. 75 jaar en heel veel activiteiten, waaronder ze dadelijk om half vier de veteranenwedstrijd. Ja, die gaat tussen Zalvoort meeuwen en Zalvoort 75. Leven na vier uur nemen we contact met Joop over, op om te kijken hoe die verloop is. You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 hier in Sonderfoort, af en toe sta ik wel te kijken van je hoor. hoor, dan bel je gewoon even iemand op, want binnen een halve minuut ben je in de uitzending, en die ja. hebben we aan de telefoon. Nou, ik lag een berichtje in de krant dat Sonderfoort's uh, Dance Center is geopend, en dus uh, ik dat nou, ik bel even, hoe is het? Ja, gaat goed, helemaal leuk dat jullie bellen. Ja, jij bent uh, Arline Beaumont, ben jij dat? Dat klopt. Ja. En jij hebt een, een, een, een, een, ja, een dansschool overgenomen, heb ik begrepen, in Zandvoort Noord? Dat klopt ook, ik zit in het pluspunt. En hoe, hoe gaat dat? Vertel eens. Uh, nou, uh, wil, wil je alles weten? Want dan wordt het echt gewoon een heel lang verhaal. Maar nou, we het <laughs> kort houden. We de, geven allerlei soorten dansstijlen in Zandvoort. En we, we zijn afgelopen zondag zijn we geopend. En uh, alle lessen zijn maandag uh, van start gegaan. Ja. Nou, heb ik begrepen dat, uh, dat jij natuurlijk een fervent dansliefhebster bent? En uh, je doet het uh, al 29 jaar, sinds je 2,5 jaar bent. Juist, dat klopt, ja. <laughs> ik ben begonnen bij een dansschooltje, bij mij om de hoek. En uh, daar ben ik Uter dansen gaan doen. En uh, ja, als je ouder wordt, ga je, ga je kiezen uit verschillende stijlen. En toen ben ik klassiek ballet gaan doen, dat lag mij erg goed. Uh, nou, en zo ga je hogerop op, ga je steeds streetdance dingen doen. En toen ben ik uh, wedstrijden gaan doen. En ik heb in verschillende, uh, uh, uh, ja, uh, verschillende stukken gedanst. Nou, daarbij heb ik mijn opleiding gehaald. En uh, daarna heb ik 16 jaar lesgegeven op verschillende dansscholen... En nou uh, kreeg ik de opportunity om zelf een dansschool te gaan overkopen. En dat heb ik gedaan. En nou, uh, nou gaan, we, gaan, we, gaan we dat gewoon doen in Zandvoort. Ja, want er is natuurlijk heel weinig uh, dansen voor, voor, voor jongeren in Zandvoort, volgens mij. Ja, dat klopt. Ja, volgens mij ook. Ik ben daar niet heel erg thuis in, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, ik vond het alleen wel vervelend dat uh, er uh, heel veel familie en vrienden van mij wonen in Zandvoort. Die zeggen allemaal, ja, er is hier nooit wat qua dans. Er is nooit iets dat je denkt, ja... Ja, gaaf. Dat is leuk. En uh, uh, ik merkte dat dat wel heel erg gemist werd. En vandaar dat, wij, uh, dat ik heb gekozen van nou oké, okay, dan gaan we, gaan we in Zandvoort. Dan gaan we daar gewoon een feest van maken daar. Ja, want het is zo dat uh, het, het, het, het, je richt je met name op de jeugd. En de, ja, de, de mensen die de, net de jeugd, zullen zeggen, voorbij zijn ja nou nou we hebben ook lessen voor uh, ouderen en ja. we hebben ook paaldansen dat is dan vanaf 18 jaar oh en we hebben <laughs> ja koor. Ja, dat hebben we ook. We hebben House Dance, dat is vanaf 16. We hebben Modern vanaf 16. Dus we hebben ook wel... Uh, ook boven de, ja, als je boven de 18 bent, is er ook nog zat te doen bij ons in de dansschool. Ik wist niet dat er een aparte cursus was voor ja da, dat, is, dat, dat is leuk, hè? Ja, dat <laughs> wil ik wel eens een keertje. We moeten er een keer heen, Rob. Ja, dat we gaan we zeker doen. Opnames tussen CSM ja. TV. Het <laughs> zijn hele leuke meiden, hoor. Ja. Nou, ja dat niet. hebben we ook ja dat is ook verschrikkelijk zwaar het is een uh, behoorlijke fitness voor je lichaam dus uh, ja dat is erg leuk ja nou je ja. zit daar dus uh, sinds uh, zondag en um... De leeftijd waarvoor dus uh, kan worden opgegeven, dat begint... Ja, jij bent natuurlijk begonnen op 2,5-jarige leeftijd. En... Het is ook vanaf 2,5-jarige leeftijd tot... Uh, nou, ik, ik zeg, we, uh, vrouwen van 60 kunnen ook nog leuk zoomba. Ik bedoel, dat moet allemaal kunnen. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik vind het leuk om dat uh, te horen in het pluspunt. Want daar uh, gebeurt natuurlijk heel veel. En uh, ik denk dat het een hele welkome aanvulling is dat jij daar nu zit... met, uh, ja. met je dansschool. Dans ja, dat Skills. Is, dat... Uh, nee, dit is, uh, ik heb Dansstudio Skills overgenomen. Wij heten nu Zandvoort Dance Center. Ah ja, ik zie het ja. www.zandvoortdance.nl. Ja, dat klopt. Een dance op zijn Engels geschreven. Ja, dat klopt helemaal. Nou, ik hoor allerlei mensen op de achtergrond uh, in jouw uh, omgeving. Ja, dat klopt. Ik zit uh, midden op de camping. Dus ik vind het helemaal leuk dat je belt. Ah, kijk eens aan. Ja, en mooi weer natuurlijk, hè? En mooi weer. Ja. Daarom, als wij in het weekend lekker vrij zijn... dan uh, kunnen we lekker naar de camping. En uh, het is helemaal leuk dat je belt. Ik was helemaal gerast. Dat is helemaal leuk. Ja, dat doen wij. Wij doen bij CFM altijd spontane dingen. Ja, daar hou ik van. Ik ben ook lekker spontaan. Dat vind ik ja. niet erg. Ja, we meenen al zoiets te horen. Ja. <laughs> ja, kom nou. maar op. Nou, heel veel succes met je dansschool. En natuurlijk uh, daar op de camping. Hey, dankjewel en leuk dat jullie belden. Graag gedaan. En fijne uitzending tot... nog. Dankjewel en tot de volgende keer. Doe. Dankjewel. Hoi. Oh. Hey. wij gaan weer lekkere muziek draaien. Champagne is hier. Pass me a drink to the left. Her name was and I'm like you should come out. Hey.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 And do.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 Ik wil zijn. Ken je dit uh, stukje nog? Korn uit die plaats. Heerlijk. Close to you van. Me hey. too. Maxi Priest. Maxi Priest was dat ja. Ja. ja. En later in de nieuwe uitvoering gebracht door onder meer jean -Paul. Je hoort hem uh, met Smickna Duffko. Wat wil je zeggen? Ik vind deze wel leuker. Ja, deze is ook leuker daar. Ja toch? Jan was een beetje een rustig nummer. Ja, dit kan je. Kan je lekker mee dansen. Swing het uit. Lekker swingen. op de zaterdagmiddag bij CFM. Maar dat doen we niet alleen. Want we hebben ook het Zandvoors nieuws in het kort. Met kort draaien. Ja, er zijn wat plannen voor de verzelfstandiging van het Zandvoors Museum. En volgende week, uh, 13 september. Dus dinsdag geloof ik, of woensdag, dat weet ik niet maar zo. Maar er is een discussiepunt dus, uh, voor de gemeenteraad om een, uh, ja, de verzelfstandiging van het Zandvoors Museum te bespreken. Nou, dat, dat loopt natuurlijk al heel lang, hè, want het museum is al, al jarenlang een discussiepunt van... ja, wat gaan we nou doen met het museum? En nu gaat de gemeenteraad dus uh, zich erover buigen. En als het dan allemaal doorgaat, dan wordt er een stichting opgericht. En dan gaat de stichting het museum exporteren en de gemeente Zandvoort blijft eigendom van alles wat daar dus staat. Ja, het is dus heel lastig, want... Uh, het museum draaide natuurlijk vroeger wat minder goed dan nu. Want nu, nu is het echt, met Heli Jansen... vind ik het gewoon een heel stuk verbeterd. Omdat er echt activiteiten plaatsvinden... die dus ook mensen trekken. Zeker. Dat doet ze gewoon heel erg goed. En daarom blijft ook de Hilly Jansen... die blijft dus gewoon in dienst bij de gemeente. En die wordt dan uh, uitgeleend aan het uh, Zandvoort museum Zoiets. Maar ze blijft gewoon. Dus Hilly, laten we hopen dat het allemaal door mag gaan zoals jij het wil. Want dat gaat de goede kant op. Helemaal goed. Verder had ik nog een uh, ander bericht gevonden over... We hadden natuurlijk straks Niek Meijer aan de telefoon. Maar Niek Meijer is lekker bezig met de veiligheid. Want uh, je kent die kruising wel hier vlakbij over de Gerkenstraat. Ja, met, uh, met de Tolweg. Met de Tolweg, ja. Nou, nou is gebleken dat er een heleboel uh, automobilisten... die komen daar veel te hard aanrijden en stoppen niet. Want er staat een stopbord. En heeft, uh, de politie heeft op verzoek van de burgemeester... alle kentekens opgeschreven van alle auto's die daar te hard aan kwamen rijden... en de verkeersregels aan hun laars lapten... En die hebben dus gewoon een brief in de bus gekregen... persoonlijk van Niek Meijer. En dat waren 45 auto-eigenaren. En die kwamen dan of te hard aanrijden... of die stopten niet bij de kruising met, uh, met de Tolweg. En daarvan was de helft... waren gewoon zandvoorters. Oké, okay, misschien ook een idee voor uh, die scooters... die daar uh, bij de KNRM staan nu. Nou, Allemaal een persoonlijke brief van Niek. Dat gaat uh, volgens mij gebeuren, hoor, als het nog een keer gebeurt. Want dat... Uh...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 vanuit de radio. Wat wil je nog meer? Zodat ik trouwens de evenementagenda krijgen we weer te horen... wat we de komende dagen allemaal kunnen gaan doen. En dat is weer heel veel, hoor. Blijf dan verluisteren naar CFM. Maar eerst deze van de Four Seasons. Het is over december. En toch is het wel een zomerplaat, hè deze. De four Seasons hoor je. En oh, What a Nights. Het is half vier geworden, tijd voor de evenementagenda. Ja, het is weer een hele waslijst geworden, hè, koor. Ja, ik hou niet alles helemaal in detail Nee, uh, opnoemen, dat zijn we nog wel even een uurtje. Want dan ben ik uh, uurtje bezig. Uurtje onderweg. Dus ik ga er ook een aantal dingen uit halen waarvan ik denk van nou, dat is even de moeite waard om te noemen. Want ja, danschool Rob Dolderman open dansavond, dat is vanavond om half negen. Oké. Okay. Ja, dat moet altijd genoemd worden. Want die staat dan natuurlijk nooit in de evenementagenda van de VVV. Want dat is namelijk regelmatig. En Rob Dolderman, die ken ik. En eigenlijk past die heel goed bij de geluksroute. Want die is namelijk ook vandaag. En, uh, en de elfde, de tiende en de elfde... En dat begint om acht uur s ochtends en dat duurt tot vijf uur s avonds. En ik heb net even de website bekeken van, van, van de geluksroute. Ja. Wat, nou, de... ja, ik weet het. Kijk, wij kunnen ons ook wel opgeven met die geluksroute. waar we je gelukkig van? Ja, voor maken. Ja, heel goed, heel goed. Nou, Dus wij willen dan ons ook op gaan geven voor de geluksroute. Alleen ja, wij zitten hier maar op bepaalde uren. En het is natuurlijk wel leuk, want ja, maken maakt ons gelukkig. Dus als mensen hier nou komen, die denken van... Nou, maken, dat heb ik altijd wel eens willen zien. Dan moeten we daarvoor iets organiseren. Dus wij moeten ons opgeven, Rob. Kom gaan gewoon gaan. even langs. Kan ook, hoor. Kom maar even langs, dat kan ook. Aan de tolweg, Tina. Ja. Dus iedereen is van harte welkom. Nou, er staat, uh, en dat viel me dan op, he, op die uh, website van de Geluksroute... er staat bijvoorbeeld ook iemand uh, morgen met een hoepeltje. <lacht> een hoepeltje? <lacht> ja, die staat, daar, daar kan je dan uh, gelukkig worden van hoepelen. Oké. Okay. Nou, dat is hartstikke leuk. En dat is op die website. Dan moet ik even eventjes opzoeken wat er allemaal uh, te doen is. Geluksroute.nu nou, Juliette Weijers bijvoorbeeld, die staat van 10 tot, uh, tot half 12. Staat ze daar uh, met de hoepel. En die kan je dan ook zelf meenemen. En die worden daar gelukkig van. Nou, en zo wordt bijvoorbeeld uh, Roy van Buringen. Die wordt gelukkig. Van een uh, Jutters verkoop. Ja. En dat is morgen tussen 10 en 4. Nou, en, dat, uh, en zo hebben we allemaal dingen waar iedereen gelukkig van wordt. En dat is die, die geluksroutepunt nu. Dat is gewoon echt leuk om te zien. Want er is zoveel te doen. He, met uh, therapie, integrale massage, shihatsis. Een brief in elkaar knutselen om een geluksmoment voor iemand te zorgen in een, een brievenbus. Nou, dat is uh, allemaal echt hartstikke leuk. Nou, verder hebben we uh, de sociale menukaart. Dat is ook. Uh, het valt onder evenement, maar toch ook weer niet. Dat is de dertiende. En dat is in Theater de Krocht. Uh, om twee uur s middags vangt dat dan aan. En het gaat dan. Uh, een presentatie zijn over mantelzorg en oudere diensten in Zandvoort. En ook daar weer worden mensen gelukkig van als ze anderen kunnen helpen. En dat vind ik heel goed. Want sommige mensen willen dat niet. En anderen willen dat weer wel. Nou, wat is nou prettiger als je iemand helpt... die niet zo gelukkig is en die ga je helpen. En dan word je zelf gelukkig van. Dat steek je, je steekt elkaar aan. Ja. Nou, verder hebben we in de achttiende... Uh, hebben we de Classic Concert weer. De Laureate Prinses Christina Concours in de Protestantse Kerk. En dan heb ik even... Kijken, want ik heb niet zoveel papieren voor me liggen dat ik echt een keuze moet maken. Uh, de Open Monumentendagen op 10 en 11 september. En dan hebben we uh, vandaag en morgen nog de ADAC Noordzee Cup op het circuit. Dat is ook weer zoiets. Hè? Mensen worden daar gelukkig van als auto's hard reizen. Dus je kunt er alles onderscharen. Dat is heel leuk. En de 15 september is er een Ladies Night met Bridget Jones Baby in Circus Zandvoort. Daar worden de dames weer gelukkig van. Daar worden van. de dames weer gelukkig van. En uh, de de expositie over Jood-Zandvoort in beeld in de protestantse kerk... is verlengd tot en met 10 september. En dat is elke woensdag, zaterdag en zondag van 2 tot en met 5. 10 september, dus vandaag ja, nog. Dat ja. is vandaag nog. En uh, dat, ja, dat zal misschien nog meer langer verlengd worden. of zo. Ik, ik heb geen idee, want het, het loopt daar echt storm. Er is weer zoveel te doen, Cor. Dank je wel, voor de evenementenagenda. Ook na te lezen op de CFM-app... Ja, daar had ik net over paaldansen. En dat brengt mij met... Ik heb stiekem met je gedanst. Hier de stootje lager. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom.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 Dat je het leuk vond, ik heb stiekem met je gedanst Dit te doen. te doen. Cuéntame tu despedida para mi doen. Dit de singel van uh, Nicky Jam en Enrique Iglesias. En dat was uh, inderdaad uh, de single uh, El Perdon. Elf minuten over half vier geworden, we zeggen goedemiddag. De jubileum vandaag, 75 jaar SV Zandvoort op Duintjesveld. Wat een feest is het daar. En zometeen aan het begin van de derde laatste uur van dit programma... horen we daar alles over van Joop van Liss. zaterdag draaien we ook muziek van heel lang geleden. Heel lang geleden, 1985. Des de Survivor en uh, The Burning Hearts. Maar 30 jaar geleden, dat valt eigenlijk nog wel mee. Want we gaan nu even 50 jaar terug in de tijd, hoor. Ja, ik heb een uh, oude krant, uh, die kwam ik toevallig tegen toen ik wat opzocht uh, op de computer. Alle kranten zijn tegenwoordig digitaal en die staan allemaal natuurlijk op internet tegenwoordig. heb ik ook zelf gedaan hè, bij het uh, Amerikaanse archief kun je gratis uh, uploaden. En dan kun je dan ook nog eens zoeken in zo'n oude krant. Dus ik dacht, nou, van de week was ik hier aan het zoeken. kwam ik op, op mijn eigen geüploade pagina tegen. Wat ik denk, van, oh, dat is toch wel leuk om daar wat mee te doen. 50 jaar terug? 50 jaar terug. Echt precies 50 jaar terug. Nou, eigenlijk 50 jaar in één dag. Want dat was de vrijdageditie van uh, het Nieuwsblad. Nou, je had dan. Uh, na de zomer had je een nieuwe gemeenteraad. En uh, tijdens de gemeenteraadsvergadering werden dan nieuwe wethouders gekozen. Dat was toen niet helemaal volgens de regels. Maar we hadden toen Adi Kerkman, hè, waar Adi Kerkman-flat aan is vernoemd. En de heer Oostenrijk en de heer Lindeman, die werden toen verkozen tot wethouders. En raadscommissies, daar werden ook dan mensen voor gekozen. Dat werd niet gewoon benoemd, maar dat werd gewoon gedaan. En die heette, daar toen commissies van bijstand. Oké. Okay. Nou, verder stond er uh, verder in die krant dat een auto huren... die kostte in 1966, dat kostte maar vijf gulden per dag. Vijf gulden per dag? In Zandvoort, ja. ja, ja. En Hotel Bouwers, wat nog bestond... die had dan uh, orkesten, cabaret en variëteeprogramma's. En voor een grammofoonplatenfabriek aan de Noorderduinweg... werden nette meisjes gevraagd voor het hoezen van platen. Hebben wij dat ook gehad hier? Wij hebben een grammofoonplatenfabriek gehad in Zandvoort, ja. En die zat dan aan de Noorderduinweg. En die zat dan uh, in een fabriek uh, en later is dat Colora geworden. Dat was een uh, eerkleurstoffen uh, fabriek. En ik kan me dat fabriekje uit mijn jeugd nog herinneren. Dat pand was helemaal wit geschilderd toen het, uh, toen het zo was. Nou, dan kwam ik een advertentie tegen van Albert Heijn. Die adverteerden met James Crieve appelen, 2 kilo voor 1 gulden 30. Een mooie prijs. En weet je wat het bier kostte? Geen idee. Een flesje Albert Heijn bier kostte 25 gulden centen. Hey, lekker. Nou, er zat er in de haltestraat een wijnhandel konijn. En die adverteerde met Israëlische wijn. En dat was dan gemiddeld vijf gulden per fles. Dat is ongeveer 52, uh, nou 2,40 zo'n beetje in, in euro's. We hadden nog een De Gruyter. En er waren internationale autoraces op het circuit. En het uh, bejaardencomité van Zandvoort... dat had je een beetje de oudere vereniging wat je nu hebt... die uh, vertrok dat weekend met zes bussen en 250 bejaarden... en allerlei leden van het Rode Kruis en toestanden... Naar, een, uh, naar onder andere een rondvaart in Amsterdam... en wat andere leuke dingen. En de politiekorpschef vierde zijn zilveren jubileum die dag. En het leuke is, het aardgasstation wat hierachter zit... aan de Tolweg, dat naderde zijn voltooiing. Dat was bijna klaar. En we hadden zes huisartsen. dokter Drent, Van Es, Vlierincha, Dr. Mol, uh, Robbers en Zwerver. Nou, daar hadden we nog een wijkverpleegster... zuster Stiphout. En de verloskundige was zuster Bokma. Die heeft mij ook... Ter wereld uh, geholpen aan de Celsiusstraat. Ik ben dus geboren in Zandvoort. Zat staat ook in mijn paspoort. Niet in de ziekenhuis in Haarlem. Want ja, Zandvoort is die in Haarlem worden geboren. Die zijn in een paspoort zat dat ze in Haarlem zijn geboren. Mm, ik ken het. Ja, wat staat er in jouw paspoort? Ja, Haarlem. Ah, oh, ja, ja. ja. ja. ja in, niet in mijne. En uh, ja, zuster Bokma, daar vraag ik me af... Zou ze nou familie zijn geweest van de jonge dubbele rijen? Ja, ja, ja. ja. <laughs> ik, uh, ik weet het niet. En er was een Simca stuntteam... en die kwam op 11 september op de Zuidboulevard... Uh, stuntshows uh, geven. Maar er stond dan een, een, een, een, een plein bij. Het Groen van Prinsterplein. Ik heb daar nog nooit van gehoord. Maar zo staat dat wel in de krant. Dat, dat, dat moest ik even verder uitzoeken. En uh, dat waren zo'n beetje de, de, de hoogtepunten wat er in die krant stond. En dat vond ik dan zo leuk. En dan denk ik, ja, sommige dingen, die, dat weet ik dan. Maar de gruiten kan ik me bijvoorbeeld niet herinneren. Ik ook niet, nee. Ik weet niet eens waar het zat. Er zat ook geen adres bij. Ja, iedereen kende dat toen. Maar, N maar je zegt, uh, Cor, dit staat uh, op internet. Waar kunnen de mensen dit vinden dan? Ja, als je naar uh, de website gaat van het uh, genootschap Oud-Zandvoort... www.outzandvoort.nl... dan heb je op een gegeven moment een optie... en dan kun je naar uh, de digitale kranten gaan... en dan heb je per jaar... dat heb ik toen allemaal samengevoegd uh, per jaar... heb je dan één pdf... en die kun je dan uh, opvragen... en dan kun je dan ook bladeren door die kranten uit die tijd. Het begint ergens in 1881, geloof ik... En uh, dan kun je dat allemaal zo volgen. En uh, dat staat allemaal op het uh, www.archive.org. En als je dan uh, bijvoorbeeld aanklikt uh, Zandvoertse Courant of het Zandvoerts Nieuwsblad, dan kom je bij die uh, hele groep uh, kranten uit. En daar heb ik uh, ongeveer een half jaar over gedaan om dat allemaal samen te voegen. En ook daarna nog... Ik doe het trouwens nog steeds he, voor de uh, Zandvoertse Courant... met uh, goed instemming van, uh, van de huidige eigenaar die die krant uitgeeft... Ik ben even zijn naam kwijt, maar dat was Gilles Kok. Ja, dat komt hier weer. Ja. <laughs> Oké. Okay. En ieder jaar voeg ik die digitale versie samen tot één pdf. En dan heb je hem daar staan. En dan kun je hem of downloaden of je kunt erin zoeken. En dat is echt een bron van informatie. En ja, waarom ik dat doe, ik weet het niet. Maar ik vind het gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Ja, toch? Het is gewoon leuk. Ja. Maakt mij gelukkig. Ja, oh, Cor is gelukkig. Geluksroefen. 50 jaar gingen we terug in de tijd bij Zalvend op Zaterdag. doe je MUZIEK Yeah, yeah. Met deze single van uh, Major Laser and Light It Up. En we gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En uh, ja, tot aan 4 uur krijg nog twee platen voor ons. Heerlijk zo op een uh, zaterdagmiddag, een zonnige zaterdagmiddag in enzovoorts. En dan talige muziek van Frans hier is Ella Ella. <tomst> Deze zingen we al vaker bij dit radioprogramma, maar geheel terecht, he, want het blijft gewoon lekkere muziek. Je hoort uh, de Fransstalige zingen van Frans Gaal en Ella Ella. En zo zijn we alweer uh, aan het einde gekomen van uur 2 van Stanford op zaterdag. Zometeen naar het nieuws en weer van 4 uur zijn en nog 1 uur lang met heel veel leuke items. Lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio.